Uh, ja, nee, maar ik ik ja. ben eerst een rondje aan het doen... vragen ja. ter verduidelijking nee, puur op het abonnement. Ja, daarom... Ja, nee, ik... En ik u krijgt in eerste termijn het woord. Dit was nog steeds de vragen ter verduidelijking. Iemand anders vragen ter verduidelijking? Ik constateer dat dat niet het geval is. Nou, dan ga ik het rondje maken. Dus even kijken. Meneer Stefan. Eerste termijn. Dank u wel voor het woord. <lacht> even kijken. Nee. Nee, dat, was, ik, ik, dat klinkt misschien een beetje. Een beetje uh, ik, ik, ik val hier de opzet niet aan. Alleen ik heb gewoon wat, wat kritische vragen, want, want ik, ik, ik, we lezen de stukken allemaal goed en zij ook, en dan vraag ik me gewoon af, soms, of, of dingen soms niet onnodig dubbel op met een amendement worden gezegd. En daarom, en daarom stel ik het even aan orde. Want volgens mij uh, moeten we ook onduidelijkheid voorkomen, want zo'n amendement kan ook onduidelijk werken. Ik bedoel, kijk, kijk maar naar het amendement over de uh, uitbreiding met het antiaaprijen paviljoens. Maar daar kom ik straks misschien nog op. Uh, punt 1 is dus het uh, plaatsen en exporteren van het strandpavioen uh, te vangen door bungeloos. Dat staat er volgens mij al. Uh, flexibele regeling voor reclame in de zeereep. Dan zou ik het toch willen vragen: waar is dit geregeld? Ja, en... Meneer Stefan, u heeft nu al een interruptie. Meneer Wouter Wilson. Ik ben even nieuwsgierig naar de letterlijke tekst die meneer uh, heeft gelezen in, het, uh, in, de, in de noten van uitgangspunten. Nou, dat staat in het Meneer Stefan. Dank u wel. We zijn nog steeds bij de eerste punt: het plaatsen en exporteren van. Nee, Stefan. Ja. Ik zal dat even voorlezen dan. Uh, op pagina 7 van 8, wat, wat ik al zei, van het, van het besluit. Er staat: even kijken: onder Vanuit de strandondernemers is de brede wens geuit om de voorwaarden los te laten dat er naast bungeloos altijd een strandpavioen moet zijn als hoog, hoog, hoog, hoog, activiteit. Rekening houdend met alle voor- en nadelen zal het vooralsnog niet mogelijk worden gemaakt om een strandpaviljoen volledig te vervangen door strandpungeloos. Alvorens een het dergelijk besluit genomen wordt, is het wenselijk om eerst de effecten van het huidige beleid te monitoren en te evalueren. In het seizoen van 2019 zullen de eerste initiatieven voor strandpungenloos bij een strandpavilijoen worden gerealiseerd op basis van het huidige beleid. Nou, ten eerste zegt het huidige beleid. Uh... Nee, nee, minister. Er oh, werd alleen gevraagd waar staat het. En. In... Er komt een vervolginterruptie bij meneer Kramer. Ja, meneer de voorzitter, het lijkt me verstandig dat de wethouder antwoord geeft op het amendement. En niet dat meneer Stefan uh, alle punten gaat uh, bediscussiëren of uh, uitleg geeft waarom het er al in staat. Uh, dat is een mening. Net zo goed als ieder raadslid het recht heeft om in eerste termijn te doen wat hij of zij verstandig vindt. Maar dat is een mening, meneer Kramer. Meneer Baalberg-Wilson, u heeft antwoord gekregen op uw vraag. Ja. Voorzitter, hoeft... niet te reageren. En ik hoef niet te reageren, maar ik doe het wel, graag wel... omdat namelijk heel helder is dat er voor alsnog staat niet toe te staan. Meneer Stefan, u heeft het woord. Dank u, meneer Baalberg-Wilson. U beseft wel dat u in debat gaat met een advocaat... Hè? En ik, ik, ik, ik, ik handel met woorden heb, elke dag. Ik ga u weer teleurstellen, meneer Stefan. Ja. U bent als raadslid hier in het debat. Ja, heel scherp, heel scherp. Ik heb toch de, de, de verkeerde stroptas om, ik zal even de andere pakken. Hè. Even kijken, de advocaat is weg. Kijk, daar zit de raadslid. Even kijken. Um. Ja, ik wil toch even kort reageren, want... We gaan het toch even over een woordenspel hebben en meneer Bouwberg-Wilson spreekt mij op aan en staat vooralsnog in. Ja, dat heb ik ook gelezen. Niet voor niets heb ik daarom de, de hele paragraaf voorgelezen. En in de hele paragraaf, wie de hele paragraaf leest, die ziet dat het hier niet de bedoeling is om strandpaviljoens volledig te vervangen door strandbungaloos. En dat staat namelijk in de volgende regels, die ik ook heb voorgelezen, maar ik haal het graag nog een keer kort. Al voor ons een dergelijk besluit genomen wordt, is het wenselijk om eerst de effecten van het huidige beleid te monitoren en te evalueren. In het seizoen van 2019 zullen de eerste initiatieven voor bungalows worden gerealiseerd op basis van het huidige beleid. Nou en dan gaat het, met andere woorden, als u de hele paragraaf leest, dan, dan blijkt eruit uit, dat het niet de bedoeling is om wat u hier wilt uit te halen, om dat überhaupt in te voeren. Dus nogmaals... Stefan, ja. u heeft opnieuw een interruptie. Ja. Dat wel zo. Voorzitter, het is dus helder dat ook in die passage het niet wordt uitgesloten. Dank u wel. Um. Meneer Stefan, ik stel voor dat we verder gaan. Even de discussie onderling parkeer ik even. Want dat, we komen straks ook bij de wethouder, heeft meneer Kramer ook een punt. Oké. Okay, um, he heel kort dan, want, want zo interessant is het eigenlijk allemaal niet. Uh, tweede, ja, er wordt ook gevraagd om een tweede bouwlaag of dakterras uh, toe te staan. Dat moet er ook uit. Ja, uh, hetzelfde geldt voor ondergrondse uh, bebouwing... Uh, dat is volgens mij al in, in, in strijd met de, met de kaders van, uh, die Rijnland geeft... überhaupt om het strand te mogen bebouwen. Is, is, is daar naar gekeken, uh, door de opzet dan... voor de indiener van het amendement. Uh, en dan als, als enige vraag nog... Ja, die, die kon ik even niet plaatsen. Dan ben ik even benieuwd waar die vandaan komt. Uh, punt 6. Meer pop-up-evenementen dan de 12-dagen-regeling... 12 die zijn toegestaan, dat moet eruit. En dan geeft de opzet als... Argument, even kijken, meer pop-up-evenementen toestaan is niet wenselijk omdat de twaalf dagen niets aan actualiteit heeft ingeboet en daarom in heel veel gemeenten van toepassing is. Uh, ik, dat, dat, die, daar vraag ik graag om, om, om een nadere toelichting. En daar wil ik ook, zou ik ook graag bij willen horen of er überhaupt van die twaalf dagen regeling nu van, uh, gebruik wordt gemaakt, want dat, uh, dat is mij nu niet duidelijk. En dat vraagt u aan meneer bouwer Wilson, denk ik? Ja, ja graag. Ja, ja. ja, als toelichting op, op zijn. Wilt ja. uh, het... u op deze vraag reageren als dat kan? En dan gaan we daarna door in eerste termijn. Uh, voorzitter, ik reageer eerst ook nog eventjes op de opmerking over het hoogheemraadschap. Staat bij punt... Eens even kijken. 4... Dus dat had meneer kunnen lezen. Wat betreft de pop-up-evenementen uh, is het niet wenselijk om de 12-daarregeling niet uh, te veranderen omdat er niets aan de actualiteit heeft ingeboet en daarmee in heel veel gemeenten van toepassing is. Wat is uh, de vraag van de heer <coughs> Stevens? Meneer Stevens. <tankt> nou, mijn vraag was eigenlijk nogmaals waar. Uh, u, u noemt expliciet uh, meer pop-up evenementen dan er volgens 12 dagen regeling zijn toegestaan. Dat wil, dat wil u in, in ieder geval voorkomen. En, en ik, ik vraag me af, geeft u eigenlijk in de in de argumentatie geen toelichting op waarom waar, waar, waar we dat uit zou willen halen. En uh, kan me, kan, ja, U heeft er vast over nagedacht. Ik zou willen weten op basis van waarvan u meent... dat die regeling niets aan de actualiteit heeft ingeboerd. Nee, nou, het is zo door. dat er niet voor niets sprake is van een 12 dagen regeling. Die is in de tijd ingevo ingevoerd op advies van het adviesbureau Peuts omdat namelijk twaalf dagen het maximum is... dat je mensen mag blootstellen aan andere dan gebruikelijke geluidsnormen. Dat is de reden van de twaalf dagen regeling. Niet toevallig dat ook het circuit een twaalf dagen regeling kent. Dank u voorzitter. Dank u wel. Ik stel voor dat u er even op koud. De wethouder reageert straks. We gaan verder. Ik ga even de rij af. Meneer heeft behoefte aan een reactie? Ja, eerste termijn en abonnement. Geen, ja... De... Behoefte op reactie op het amendement? Ja nee. Um, ik ga het sowieso niet steunen... omdat ik eigenlijk wat de heer uh, Stefan net naast mij zegt... Uh, heel veel dingen, staat ook in de, in de toelichting... Ja, dat is wel eigenlijk al geregeld en kan helemaal niet. Dus ik vind het eigenlijk overbodig om dan daarvoor een amendement uh, aan te nemen. Um, daarbij um, ben ik ook nog niet met alle punten die in het amendement staan eens. Dus uh, wat dat betreft voor het amendement het zal het niet steunen. En, uh, ja, ik, volgens mij is het overgrote deel geregeld... Een voorbeeld daarvan, misschien de, de tweede bouwdag. Volgens mij is dat toch ter discussie, moet nog ter discussie komen, ook met de strandpachters. En is het helemaal niet zo in beton gegoten zoals dit amendement wel uh, doet vermoeden, als ik het zo lees. Um, dus dat, daarom steun ik het amendement niet. Uh, vervolgens het omgevingsplan strand. Um, ik ben blij dat het, uh, dat het er ligt, dat wij er nu over mogen besluiten. Het is een uh, hele lange participatie geweest, een goede participatie. Ik denk dat het een goede, goede aanloop is naar, uh, ja, naar, naar de omgevingswet. Uh, ik wil daarvoor ook uh, de wethouder en de ambtenarij heel erg bedanken. En wat ons betreft hou ik het kort en uh, heeft u voor mij alle steun voor, dit, uh, voor, voor deze uitgangspunten, voor deze punten. Dank u wel. Dank u wel meneer Elke Balien. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Nou, ook van, namens de Partij van de Arbeid complimenten over het participatieproces, hoe dat wordt vormgegeven. En nogmaals, participatieproces betekent niet dat iedereen zijn zin en zijn gelijk krijgt, want dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar het is wel het doel om aan de voorkant duidelijkheid te creëren. En we hebben in de commissie ook gezegd dat hoe het kernteam erbij betrokken is, wij vinden dat ook heel positief. En die afweging van belangen, die gaat bij het strand natuurlijk om de balans tussen leefbaarheid en ondernemerschap, grenzen stellen... En deze bewaken om te voorkomen dat we iets met elkaar bedenken waar we elkaars grenzen uit het oog verliezen en elkaars belangen niet voldoende in het oog hebben. Um, dus wat Partij van de Arbeid betreft gaat het om ruimte voor ondernemerschap, maar niet alleen mikken op economisch rendement. Want het rendement zit ook in andere waarden, zoals het vrij en open strand bijvoorbeeld, waar ook voldoende ruimte voor moet zijn. En dat staat dan in enige nota, dus hoe we dat met elkaar willen. Maar tegelijkertijd is ondernemend zandvoort ook niet gediend met het loslaten van alle grenzen en de markt het laten uitzoeken, want dan zullen er ongetwijfeld goede ideeën... heel rendabel zijn in de zomer... maar dan hebben we in de winter een aantal... dichtgetimmerde etablissementen. En dat is ook niet goed voor onze badplaats. Kortom, heel goed dat daar in de participatie... nu verder naar gekeken is. En, um, het voorbeeld van de strandbungalows... is al uh, genoemd. We weten dat Partij van de Arbeid daar sowieso niet zo'n fan van is. En helemaal niet als het zou uitmonden... in het vervangen van paviljoens. Want Bungalow Park aan Zee... een collega heeft het genoemd in de commissie... daar staan we niet, uh, niet voor te trappelen... Dus goed dat er zover is opgehaald. Uh, onze taak om helderheid te creëren. Uh, uh, als ik dan met, qua helderheid kijk naar het stuk van OPZ... dan zie ik daar hele sympathieke dingen in. Maar ik heb ook enige twijfels als ik nu beluister van mijn collega's... van is het allemaal wel noodzakelijk. Dus ik wacht daarin eerst maar eens even het antwoorden van de wethouder. Volgens mij vinden wij het stuk uh, er verder goed uitzien. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw van der Veld, behoefte aan eerste termijn... Gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ik wil even ingaan op het amendement. Het was mij inderdaad ook opgevallen dat een aantal zaken die daarin staan... al benoemd zijn in het stuk, dus eigenlijk niet echt nodig. Ik begrijp wel dat het OPZ hier aandacht voor wil vragen. Verder wil ik ook zeggen dat ik, de, als je het luistert... kijk naar het besluit wat het OPZ dus wil aanpassen... dat dat best wel een, een vreemde constructie is om dat zo te doen. En met uitzondering van... Ik ik begrijp dat het anders te veel typewerk wordt. Maar ja, ik, ik zou daar toch een ander iets voor vinden. Um, de zaken die u daarin wil uitsluiten... ik vind eigenlijk dat... Ja, dat is in de participatie naar voren gekomen... dat daar behoefte aan is. Bepaalde zaken kunnen wel, bepaalde zaken kunnen niet. En ik denk dat wij uh, voldoende uh, wetgeving hebben... om die zaken die we niet willen tegen te houden... en datgene wat wel kan toe te staan. Uh, verder... Er staat in hetzelfde stuk nog iets over de participatie over de jaar rond, paviljoens. Um, we hebben er nu vijf. Er komen er twee bij. En dan nog eens 0 tot 3. En die vat ik even niet, want volgens mij heb, heeft deze raad... maar daar kan ik verkeerd in zitten... een besluit genomen dat we 0 tot 3 paviljoens zouden nemen. Zouden bij laten komen. Eén daarvan is, zou dus eigenlijk dat, dat watersportcentrum gaan worden. Dat is niet doorgegaan. Volgens mij blijft er dan één over. Maar ik kan het verkeerd hebben... omdat ik het verkeerd besluit in mijn hoofd heb. Um, verder staat er in dit stuk ook nog iets over de, de plankier. Die moeten er dus uit. Want anders zou het op basis van dit stuk wel op het strand terechtkomen. Dus um, ik ben even kwijt op welke pagina... maar ik kom het vanzelf tegen, dat is niet zo interessant. Wat ik ook tegenkwam, wat in de parel aan zee plus is uh, benoemd is een haven of pier. En ik lees dat er jammer genoeg geen geld voor is. En ik zou het toch zo ontzettend fijn vinden... als daar wel heel snel geld voor gevonden kan worden. Want ik heb begrepen dat mensen voornemend zijn... om uh, de aanvoerder voor de Formule 1 via het uh, water te laten gaan. En dan is een pier toch te handig. Dus uh, dat kan natuurlijk ook een drijvende pier zijn. Maar in het verband daarmee kan er ook naar gekeken worden. En uh, daar wil ik het in eerste termijn bij laten. Nee, nee. Dit is een raadsvergadering. Die gaat onderling in de raad. En ik zeg resoluut nee, maar daarmee bedoel ik dat het niet kan. Goed. U kunt tijdens de schorsing na afloop alles vragen aan ons. En ook nog in de maanden daarna. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Ik ga naar de andere kant. Meneer Deen of meneer Van... Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ook Wij zullen hier niet al te lang bij stilstaan. Uh, wij kunnen de vier punten uit het uh, voorstel uh, op zich steunen. Uh, mits er zou kunnen worden voldaan aan het amendement van OPZ. Wij vinden alle punten houtsnijden. Uh, mochten die er al dubbel in staan, ja, dan kunnen ze er natuurlijk uit. Dan zou het kunnen worden aangepast. Maar feitelijk heeft het uh, amendement onze steun. En in het vervolg op mevrouw Van der Veld. Wij hebben het ook al in de commissie aangegeven. Dat we toch erg jammer vinden dat uh, vanwege capaciteitsgebrek. Het onderzoek naar de ha haven CQ uh, Ja gewoon uh, op dit moment niet op de prioriteitenlijst staat. Dat is, zijn de letterlijke woorden van de wethouder. Uh, daar haakte mevrouw Keuransson ook nog even op in. In de commissie dat er al iets loopt van een post terug. Dus het zou opgepakt kunnen worden, misschien met wat minder arbeid dan we nu denken. En daarom zou ik toch graag willen vragen of die mogelijkheid bestaat... om, uh, om daar toch nog naar te kijken. En dat we ja, dat toch als een van de positieve dingen... van de samenwerking met Haarlem moeten kunnen zien... dat daar iemand wordt vrijgemaakt. Um... Dat is hem, denk ik, meneer iedereen. <tie> <tie> <tie> Klopt dat? Dank u wel, voorzitter. Ja, fijn, fijn dat u even voor me afrondt. Ja. Maar inderdaad, ik was klaar. Ja. Ik, eh, ik, we beginnen elkaar langzaam te lezen. Dank u wel. Meneer Van Marlen, wilt u het woord? Ja, dank u. Um, wat ons betreft, uh, wat D66 betreft, uh, kunnen we gewoon verder met de nota. En uh, eigenlijk alle argumenten die in de vorige af en toe pittige vergaderingen zijn geweest... zijn wat ons betreft uh, goed verwoord. En wij denken ook niet dat er een apart amendement nodig is. Want ook deze punten vinden wij ook uh, flexibel en met ruimte genoeg uh, verwoord. En uh, we hebben vertrouwen in de wethouder dat dit gewoon goed uitgevoerd gaat worden. Dank u. Dank u wel, meneer Van Marle. Van de VVD-zijde. Meneer Drommel niet, weet ik inmiddels. Mevrouw Geurensson. Ja. Dank u, voorzitter. Um, er zijn diverse vragen gesteld, ook in de commissie... Um, met name ook zaken die net aan de orde zijn geweest, dus op het moment dat die eruit gaan en er geen punt van discussie meer zijn, eh, maakt het alweer een stuk helderder. Maar er staan natuurlijk nog een aantal dilemma's. En dan is het eigenlijk natuurlijk zo dat eh, de vraag of er wel of niet strandbunkeloos bijvoorbeeld zouden moeten zijn volledig ter vervanging van de strandpavioens, dat is nog een onderwerp van discussie. En volgens mij is het zo dat in gedachten, zeg maar, het hele uh, omgevingswet, omgevingsvisie en het plan wat er uiteindelijk uit naar voren komt... dat de uiteindelijke beslissing nog steeds wordt voorgelegd aan de Raad. Dat uh, in het kader van uh, de omgevingswet is het eigenlijk van we kunnen... Uh, de wet gaat uit van een decentraal tenzij. Dus dat betekent een andere manier van werken. Dat betekent ook gewoon dat... Uh, uh, het vraagt ook om een nieuwe, en dat wordt ook wel gezegd, he, als in de geest van de Omgevingswet, het vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Een andere manier van werken die wens uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. Daarbij is het ook gezegd, en dat is ook al wat hier op het uh, bord staat, allemaal van pas te maken door iedereen bemind zijn de onmogelijke zaken die men in de wereld vindt. Dat dat ook niet gaat lukken. Maar juist in de geest van de wet um, zullen wij ook niet. ...instemmen met het amendement... ...omdat wij vinden dat dit naar voren moet komen... ...uit de participatie van het omgevingsplan. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Mevrouw Verhey, kunt u ons nog wat meenemen? Uh, ja, zeker, uh, meneer de voorzitter. Ik uh, wil eigenlijk beginnen met uh, uh, het amendement dat uh, de OPZ heeft ingediend. En uh, ja, mevrouw Gurenson heeft dat eigenlijk al goed geduid. In het kader van uh, dit proces, in het kader van die participatie... Uh, dat is echt een andere manier van werken. Het wordt uh, bij de omgeving neergelegd... en uh, in principe is, het ook daar, uh, is daar ook de plek... Uh, waar het gesprek moet plaatsvinden. En een aantal van de punten die benoemd worden in het amendement... zijn punten... Uh, waarover het gesprek nog niet tot achter de comma heeft plaatsgevonden. En ik bedoel, uh, ik doe bijvoorbeeld op de tweede bouwlaag... of het dakterras van strandpaviljoens. Uh, daarvan staat in de nota van uitgangspunten... Uh, dat dat eigenlijk iets is waar je het gesprek over zou moeten hebben. En uh, stel nu dat in de verdere participatie... want dit is de opmaat naar het uiteindelijke omgevingsplan strand. Uh, kijk, als uiteindelijk uh, de betrokkenen uh, daar niet uit ja, dan zullen wij als bestuur daar echt een, een, een duidelijk standpunt over moeten innemen. Maar om die deur um, zeker gelet op het feit dat het participatieproces in co-creatie is... Um, kun je op voorhand niet zonder meer zeggen, nou daar hebben we het gesprek niet over. Zonder die, uh, uh, uh, dat nader uh, toe te lichten ook. En een aantal van de punten die genoemd worden, um, her, he, die zie ik... Uh, lees ik uitdrukkelijk terug in de nota van uitgangspunten. Uh, maar een aantal uh, uh, ook niet... Althans niet in die zin. Want u legt de twaalfdagenregeling, die wordt correct uitgelegd. Dat zijn inderdaad bepaalde geluidsdagen waar men rekening mee moet houden. Maar dit gaat ook om het ruimtelijk faciliteren van pop-up evenementen. Dus dat hoeft nog niet per se ook de betrekking te hebben op het geluid. Ehm... En wat dat betreft ben ik ook, of is het college ook geen voorstander van dit amendement, omdat de participatie zijn plek moet krijgen over de punten waar dat nog niet duidelijk is. En omdat een aantal van de genoemde punten al expliciet genoemd zijn in, het, in de noten van uitgangspunten. Daarnaast zijn er nog um, een aantal andere uh, uh, punten uh, genoemd. Mevrouw van der Veld die vraagt naar de ja, rondpaviljoens. Uh, um, het college uh, meent met, met deze uh, notitie daarover... ook uitvoering te geven aan het amendement. Uh, er zijn uh, twee locaties aangewezen uh, met dat amendement. En daarnaast is er nog een derde beslispunt toegevoegd... om te participeren over die 0 tot 3. Um, en wat de uitkomsten daarvan zijn, dat weet ik niet. Omdat dat uh, ook een procesvoorstel is. Juist om daar het gesprek uh, over te hebben... in het kader van het Omgevingsplan Strand. Er is ook uh, uh, gesproken over een haven of pier... Uh, het onderzoek uh, dat daarover heeft plaatsgevonden... Uh, waar mevrouw Gurrensson in uh, de commissievergadering ook op wees... dat is nog niet boven tafel. Dus ik kan daar inhoudelijk ook niet op uh, reageren. Ik heb u toegezegd dat ik dat uh, u zeker zal doen toekomen... als ik dat, uh, als ik dat heb. En dat, en, nou, dat, dat staat. Um, en um, um, op dit moment heeft um, het college eigenlijk daar ook niet op vooruit willen lopen. Um, omdat, nou ja, sowieso een haven of een pier... Dat, dat, daar zit nog wel uh, wat tussen, om het zo maar te zeggen. Hè. Uh, dat, dat kunt u zich denk ik ook indenken... dat het aanleggen van een volwaardige jachthaven... dat, dat is van een andere orde dan uh, het aanleggen eventueel van een pier... Um, Normaliter, wat ik ook in de stukken heb aangegeven bij een, een, een ja, ik noem het maar even een wat klassieker bestemmingsplan. Um, als je dat dan uh, zou willen uh, toevoegen, zo, moet je dat echt al op voorhand tot achter de komma uh, hebben onderzocht. Uh, in het kader uh, in deze fase van het proces en in het kader van een omgevingsplan hoeft dat niet. Uh, maar het vraagt wel. Uh, ja, de nodige capaciteit en ook prioritering uh, vanuit het college. En op dit moment heeft het college nou, ook gelet op alle andere uh, activiteiten... Uh, die er spelen, uh, ervoor gekozen om daar geen voorrang uh, aan te geven. En ik geloof, uh, voorzitter, dat dat het was in eerste termijn. Dank u. Dank u wel, mevrouw Verrij. Mevrouw van der Velste steekt de vinger op. Ze heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, want volgens mij mis ik antwoord op mijn suggestie om het plankier eruit te halen. Ja, heeft u heeft ja, helemaal gelijk. Daar, daar hebt u helemaal gelijk in, excuus. Um, want dat die twee uh, stukken moeten op, op elkaar afgestemd worden. En we hebben eigenlijk net met elkaar gezegd dat wij niet um, uh, uh, de plankier of de, de boardwalk gaan opnemen in. Um, in het voorlopig schetsontwerp. ontwerp. Dus dan is het logisch om dat ook hier niet te doen, want dat is wel aan elkaar verwant. Dank. La raadsleden, volgens mij is er in eerste termijn en het abonnement voldoende gezegd. Er zijn volgens mij geen bestuurlijke dilemma's meer. Dus de tweede termijn kan heel kort zijn, denk ik. Ik zie u instemmend knikken. Meneer babberg Wilson, wilt u het abonnement handhaven? Gehoort de discussie? Ik ga kort door de bocht. Uh, voorzitter, het is zo dat wij uh, gevoelig zijn voor de argumenten... die uh, de wethouder naar voren heeft gebracht... waar het betreft het verdere participatieproces. Waar wij wel alvast bij voorbaat aandacht voor vragen is... dat hier door de vertegenwoordigers van namens bewoners is gezegd... wij moeten wel vaststellen dat we hebben hebben bevonden dat we het eens zijn... dat we het niet met elkaar eens zijn. Dat betekent dat wij met ons abonnement... of eh, vermits dit niet wordt opgelost in de tweede termijn van de, van de participatie... en we komen met dezelfde zaken, worden wij geconfronteerd... dan hebben we hiermee een voorschot gegeven op de wijze waarop wij hierin staan. En wij trekken het abonnement hierbij in. Dank u wel, meneer Baber-Wilson. En dat is daarmee ook helder. Iemand anders nog in tweede termijn... Nee, dan had ik het toch goed ingeschat. Dan gaan we tot de besluitvorming over bij handopsteken. Het raadsvoorstel nota van uitgangspunten omgeving span strand... zoals dat ligt. Ongewijzigd. Wie is voor? Meneer Herms is naar het toilet. En dat betekent dat ik even de tijd ietsjes ga rekken. Want dat is wel belangrijk dat hij terug is. En dat moet zijn eigen hand zijn. Ik draai hem om. Ik draai hem om. Wie is tegen? Niemand? Ja, ik ga even de druk opvoeren. Ja. Het is goed dat de microfoon af en toe uitstaat, meneer Kramer. Meneer Hermsen, fijn dat u er bent. Wij zijn aanbeland bij de nota van uitgangspunt de omgevingsplan Strand. Het abonnement is ingetrokken en ik breng nu het hoofdvoorstel in stemming. En mijn vraag aan u allen is, wie is voor dit besluit? Ik constateer dat dat unaniem is met die kanttekening voor de archieven... dat meneer Drommel zojuist is vertrokken. Daarmee is het besluit aangenomen en dank ik u. En dan gaan wij door naar agendapunt 9... En dat is de startnotitie Verkoop Maria School. En gelet op... ...de discussie in de commissie en uw uitbundige betrokkenheid, zeg ik maar even... ...wil ik eigenlijk kijken of we de discussie naar de kernvraag kunnen terugbrengen. En naast mij vindt een changé plaats... ...en... Ik geef u een suggestie mee. De kernvraag is volgens mij... Wilt u dat we gaan onderzoeken of de bestemming gewijzigd mag worden? Meer niet. En die wijziging zou dan jongerhuisvesting zijn. Want het college weet nog niet zoveel. Dus dat is heel bazaal waar het in de kern om gaat. Ja? U mag ermee doen wat u wilt. Want zo ruim ben ik ook nog wel. Maar misschien helpt het ons allen. Nee? Dit is de kernvraag. Dat is wat ik daar ons op concentreren. Mochten er dan nog echt andere belangrijke zaken zijn, ik geef u alleen een suggestie mee. Ik heb net de Partij van de Arbeid, uh, die uh, heeft een abonnement rond laten delen. En uh, dat is volgens mij de enige partij die een abonnement heeft aangekondigd. En net als in de vorige ronde bij agenda punt 8 wil ik dan beginnen met de Partij van de Arbeid in eerste termijn. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, ik was even afgeleid toen u uh, het woord nam net... dus wat, wat u hiervoor heeft gezegd over de wijze van behandeling. Um, ik ga ervan uit dat ik even het amendement ga toelichten... en ik heb een aantal opmerkingen over wat wij vinden van, uh, van de startnotitie. Ehm... Mm. Um... Om met het amendement te beginnen. Uh, dit is een voorgenomen amendement. We willen natuurlijk heel graag met elkaar... we hebben in de commissie heel veel zaken gezet... en we willen het debat voeren. En ik ben reuze benieuwd naar uh, uh, het antwoord... op een aantal vragen van de wethouder. En mocht het nodig zijn, dan zal ik hem in tweede instantie indienen. Want wellicht komen we met elkaar in een goed debat hieruit. Dus uh, het voorstel in het amendement is... Uh, mevrouw Koper, maar dan stel ik voor dat u hem ook niet voordraagt. Ook prima. Uh, ik ben helemaal met ons u in eens. de tijd en u doet een goede suggestie, dus ik neem hem gelijk over. Gaat u gewoon in eerste termijn aan de slag? Kijk, dan ga ik toch nog eventjes mijn, uh, uh, uh, mijn betoog houden... over waarom wij het amendement hebben ingediend. Uh, want het gaat om... Het voorstel is om de School te verkopen... waar nu al twintig jaar de ateliers zitten... voor jongerenhuisvesting. En... Um, wij hier in de Raad vinden allemaal jonge huisvesting een belangrijk speerpunt. We zijn het erover eens. Dus het is. Uh, en we hebben ook het college in feite opdracht gegeven, onlangs nog bij de nota wonen. Kijk nu creatief en voortvarend naar uh, manieren om op korte termijn oplossingen te realiseren. Zoals bijvoorbeeld tiny houses op een veld waar voorlopig niet gebouwd wordt. Eh, locaties die leeg staan zoals het raadhuis en de brandweer. Nou, dit voorstel is volgens mij een voorbeeld van hoe creatief en voortvarend het college kan zijn. Dat is waar. Maar wij vinden het voorstel nog met te veel vraagtekens om dit op deze manier aan te nemen. En... Eigenlijk komt dat uh, uh, uh, omdat er niet voldoende zaken zijn uitgewerkt. Dat ga ik zo direct nog even uitleggen. Maar ook omdat wij ons afvragen, is dit wellicht een proefballon? Want we hebben de wethouder op de radio horen zeggen... en hij dacht, wat dat betreft dacht hij me uit... Um, dat dit een steen in de vijver is en dat hij graag van onze reacties wil. Nou, die reactie wil ik dan ook heel graag geven. Um, het voorstel ging in eerste instantie over het schrappen van ateliers. Daar hebben we in de commissie over gehad. Gelukkig hebben de, commissie, hebben de kunstenaars een aantal toezeggingen ontvangen van de wethouder. En dat is ook prima. Um, en de commissie heeft ook in meerderheid gezegd... zorg dat ze ondergebracht worden, de kunstenaars. En dat is natuurlijk terecht. Want we hebben het hier wel over de broodwinning van mensen. Kunstenaars geven, kun, uh, geven cursussen en hebben opdrachten. Zoals Marlene Scherps die beelden voor de gemeente Zandvoort gaat uh, uh, laat plaatsen op de boulevard... Wij vinden kunst en cultuur met elkaar heel belangrijk. Dat gaan we straks in de cultuurnota ook uh, uh, met elkaar vaststellen. Het staat in ieder geval in ons raadsprogramma dat we het belangrijk vinden. Dus ik ga ervan uit dat wat we in het raadsprogramma met elkaar hebben afgesproken... dat dat geen wasse neus is. Dus de toezegging van de wethouder geeft kunstenaars al zicht op een oplossing. Uh, en... We zijn blij met die toezichting, want het is een belangrijke stap in de goede richting. Maar hij is nog niet concreet. Hij moet wat ons betreft nog concreter. Zodat de kunstenaars zekerheid hebben dat ze hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Nou, zo zien wij nog meer onzekerheden in het plan. Hoe zeker is nu die komst van jongerenhuisvesting? Um, Parkeerprobleem, nu met ateliers zijn er geen parkeerproblemen, maar straks met wonen wel. Wat vindt de buurt er eigenlijk van? Participatie? En het belangrijkste, in hoeverre komt dit stuk nog een concreet stuk terug bij de Raad... want dat lees ik niet in het, uh, in het stuk. <lacht> um, en dan is het voor ons de kernvraag, kunnen we dan wel dit besluit nemen? Want we zetten wel een verkooptraject in werking. En Partij van de Arbeid voelt er niets voor om nu voor verkoop te besluiten... met het risico dat er vervolgens niets gebeurt. Uh, ik denk daarbij aan andere markante Zandvoortse gebouwen... zoals Corodex en Watertoren. Wij willen natuurlijk geen markant monument kwijt... ateliers kwijt en geen jongerenhuisvesting... als we dat niet in staat zijn om met elkaar te bouwen. Dus die garanties zoeken wij. Want ja, Partij van de Arbeid is voor ze jongerenhuisvesting... maar Partij van de Arbeid wil ook een goed plan. En een plan, hebben ze mij ooit geleerd... is alleen een goed plan als alles erin staat... Als er zekerheden zijn voor de jongeren, voor de ateliers en ook voor het markante Monument Marierschool. Dus de jongerenhuisvesting die willen we allemaal, maar voor ons geeft dit plan niet voldoende zekerheid. En wij verzoeken dan ook het college om nadere uitwerking en een aangepaste startnotitie die concreter is, um, zodat we op basis van alle voorwaarden en alternatieven ook een weloverwogen besluit kunnen nemen. Dus dit amendement is voorbereid van mochten we nodig, het nodig hebben, wij hopen daar met het college in debat en met onze collega's uit te komen. En we wachten uiteraard eerst de beantwoording van het college af. Dank u wel mevrouw Koper. Wie wil in eerste termijn? Meneer Kramer, daarna meneer Metters en daarna ga ik naar de andere kant. In die volgende en daarna ga ik weer terug. Meneer Kramer. Goed. Wat OPZ betreft is het duidelijk dat de School herontwikkeld moet worden. Want de huidige situatie in stand houden en achterstallig onderhoud plegen... leidt tot een investering die niet eh, door de huidige huuropbrengst eh, gecompenseerd zal worden. OPZ kiest dan ook voor het voorstel 3 uit de raadsinformatiebrief. Hiermee wordt het eh, contract met de huidige gebruikers niet gecontinueerd... en een verkoopprocedure wordt opgestart. Hierdoor wordt het uh, mogelijk gemaakt en dan in de woorden van uh, mevrouw Koper uh, vanuit een creatieve gedachte om betaalbare huisvesting voor jongeren te realiseren, waarin Zandvoort een uh, ontzettende grote behoefte aan is. Voordat er naar oplossingen voor de kunstenaars wordt gezocht, zoals nu door de wethouder toegezegd, lijkt het OPZ wel gewenst na te gaan of de kunstenaars die nu in de Marieschool zijn gevestigd, nog wel voor subsidiëring in aanmerking dienen te komen. Of er een morele plicht is op de gemeente voor het aanbieden van alternatieve woonruimte uh, atelierruimterust. Respectievelijk of de kunstenaars daarvoor een markt dan wel huur, kostendekkende huur kunnen betalen. ...of zij daar financieel wel toe in staat zijn. Dus wat dat betreft uh, heeft de toezegging ook wel wat uh, aandachtspunten voor de wethouder. Um, de wethouder stelt in de raadsinformatiebrief dat het op dit moment geen zin heeft om dieper in te gaan op de gestelde vragen. Deze gaan naar de mening van de wethouder vooral in op de uitvoering... ...en zijn in deze fase voor hem niet te beantwoorden omdat zij niet bekend zijn... OPZ is echter van mening dat er ook vragen zijn gesteld... en suggesties zijn meegegeven die wel degelijk onderdeel moeten zijn... van het verkoopproces en ook nu al in de notitie... als uitgangspunten scherper verwoord hadden kunnen worden. Wij hebben er niet voor gekozen om een aantal van die punten te amenderen... en of een motie in te dienen en wel om reden dat de wethouder ook het voorstel doet om de raad periodiek van de ontwikkelingen van het proces op de hoogte te houden. Als dat op de hoogte houden ook expliciet inhoudt dat de raad tijdens deze informatieverstrekking nog kan bijsturen en niet alleen nog mag besluiten aan wie en voor welk bedrag er wordt verkocht, dan kunnen wij volmondig instemmen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Kramer. Meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA heeft in de commissievergadering uh, aangegeven... Uh, waarom we het als gemeentelijk monument zouden moeten handhaven. Want je kunt het wat het CDA betreft toch ook van de lijst halen. Ik, ik realiseer me dat het CDA daarmee wel wat zegt. Uh, zeker uh, als ik zelf en al mijn familieleden op die school gezeten hebben. Maar wij zien niet als een monument wel wat emotionele waarde. En waarom zeggen we dat? Hebben we dat de vorige keer gezegd? Om de wethouder uit te dagen, uh, zoals je dat zelf ook vaak formuleert. Uh, omdat er gewoon meer mogelijk is. Er is meer mogelijk aan de eigen tijdse eisen om een hoger rendement te halen. En dat is niet onderzocht. Dat is jammer. Uh, het CDA vindt dat een gemiste kans. Uh, er ligt hier een, een voorstel. Uh, dat vinden we op zichzelf uh, goed... Dat is door de vorige sprekers gezegd, zaten in het raadsprogramma... hebben we al jaren gezegd, prima dat de school in aanmerking gaat komen... als wooncomplex. Uh, maar net als de vorige spreker hebben wij wel vragen over het verkoopproces. Met name of dat verkoopproces uh, voldoende waarborgen in zitten om te zorgen dat de jongerhuisvesting daar ook uh, komt. En misschien kan de wethouder daar wat meer over zeggen, wat garanties voor, uh, voor geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. En in dat opzicht zou het misschien wel iets te vroeg kunnen zijn. Maar ik wacht af hoe die daarop gereageerd wordt. Uh, en uh, dus eerder gezegd, ja, wij moeten op de hoogte blijven verder. Dat is ook logisch natuurlijk, want wij gaan ook over die zaken. Ik wou het in eerste instantie even hierbij laten, die twee opmerkingen maken. Vooral decensie, verkoopproces. Realiseert dat nu die jongerenhuisvesting, hoe heeft u dat... Uh, gegarandeerd gaat u daar die garantie voor ons aan geven. En wilt u nog eens kijken, of u er toch niet... Uh, wat CDA betreft eigentijds meer rendement uit kan halen... door het als monument weg te halen. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, op zich onze waardering dat er gezocht wordt... naar uh, creatieve oplossingen voor bestaande problemen... Een beetje vreemd dat er alleen wordt gekeken naar jongerenhuisvisting. Er zijn ook nog wel andere mensen die behoefte aan woonruimte hebben. Het pand zelf heeft de status van monument. En daar hebben we in het verleden wel eerdere voorbeelden van gezien... wat dat opbracht. Je moet de buitenkant, minimaal de buitenkant, intact laten. En wat je er dan mee moet doen, is dan ook nog een keer voorgeschreven. Nou, de pier en scheveningen die bracht ooit één gulden op. Dreefzicht in Haarlem 1 euro... Watertoren in Zandvoort, en wat dichter bij huis, 1 euro. Dus uh, ja, ik weet niet wat, uh, of er al een taxatierapport beschikbaar is. maar uh, Ik ben geen taxateur, maar qua, qua, qua inschatting uh, kom ik niet op een hoog bedrag uit. Maar daar kan ik mee vergissen. Waar het ons een beetje tegen zit, is dat je een probleem voor één groep Zandvoorters gaat oplossen... maar dan een probleem zou creëren voor een andere groep. En dat, uh, ja, we zitten hier voor alle antwoorders en uh, pagina 1 van de startnotitie, punt 3, er is niet direct een goed alternatief voor handen. Ja, uh, zolang dat alternatief er niet is, vinden we eigenlijk dat, uh, dat, dat, uh, dat het dan maar... Uh, Anders moet worden besloten en dat we toch gewoon zeggen van nou we gaan de boel verkopen, we weten nog niet wat het oplevert. We weten nog niet wat we ermee kunnen doen, omdat het nog niet helder is wat de dragende muren zijn en de niet-dragende muren. Want dat beperkt je ook nog een keer in de, in de, in de verbouwingsmogelijkheden. Uh, ja, maar wij, maar wij zijn hier gewoon niet echt blij mee met de huidige detaillering en de huidige fase. Dank u wel. Dank u wel meneer Van Tichelen. Meneer Hermsen, dacht ik ook, zijn hand opgestoken. Nee, meneer de Graaf, excuses. Aanvaard. Uh, voorzitter, er is al heel erg veel gezegd. Um, D66 is zeer voor het ontwikkelen van de Maria School... om te bezien of de mogelijkheid aanwezig is... om daar jongerenhuisvesting te creëren. Of dat zo 1, 2, 3 zou gaan lukken met dit uh, gemeentelijk monument... dat vragen wij ons af. Um, Daarbij sluiten wij ons volledig aan bij de woorden van mevrouw Koper. Um, die startnotitie is mooi, maar iets te voorbarig. En dat triggerde mij ook toen de wethouder in de commissievergadering zei van... we zitten hier eigenlijk bij elkaar om te besluiten... gaan we het wel of gaan we het niet doen? En als u raad besluit om het niet te doen... dan moet u zich goed realiseren dat ik met een financieel gat zit van een ton. Een ton waarop gebaseerd. Ik heb nu twee foto's gezien waarop dat blijkbaar gebaseerd is. Ik ben geen bouwkundige, maar ik heb begrepen de wethouder ook niet... dus ik zou dat wel eens willen weten waar die ton nu beneden vandaan komt. Voorts um, is er een huuropbrengst van 24.000 euro, heb ik begrepen. En er is geen dekking voor onderhoud voor dat gemeentelijk monument. En ik vraag me dan ook wat af wat er de afgelopen jaren... met die 24.000 euro per jaar is gebeurd... Voort uh, kunnen wij ons wel vinden in, de, in het voorstel van de heer Metters van het CDA... om ook eens te gaan zien of je niet van dat gemeentelijk monument af moet. Um, onzins, nogmaals, de verkoop lijkt ons het grootste probleem. En daar wil ik het in eerste termijn even bij laten. Dank u wel, uh, meneer De Graaf. Ik had toch al gezegd dat ik naar de andere kant eerst zou gaan. Meneer Elkebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Goede keuze. Um, <laughs> ik ben heel erg blij dat de jonge, woning, jonge huisvesting nou echt voor het eerst een keertje groot op de agenda staat... en dat we uh, de mogelijkheid hebben om, om dat nou eens een keertje aan te pakken. Want het is een groot probleem, we hebben het er al heel lang over... en uh, we hebben het er nu eindelijk een keer over. Dus dat is mooi. Um, ik ben het ook al eens met de sprekers hiervoor. Um, we kunnen niet de kunstenaars in de kou laten staan. Uh, het, het, het ene probleem, probleem oplossen en het andere keren, dat is niet de stijl die wij als gemeente graag willen zien... En wij denken ook dat het, dat het niet nodig is. Er is genoeg ruimte in Zandvoort. Uh, kijk naar de brandweerconcernen, kijk naar het gebouw waar wij nu aan het vergaderen zijn... om creatief op te, op, om te gaan met dit probleem, met beide problemen. Dus ik daag de wethouder, ook heb ik ook in de commissie gedaan, nogmaals uit om te kijken... hoe kunnen nou op een creatieve manier beide partijen in deze... het zijn niet echt twee partijen, maar hoe kunnen beide partijen nou tevreden stellen? Want kunst is voor ons heel erg belangrijk in Zandvoort... En jongens zijn van in antwoord. En laten we nou zorgen dat we de beide goed kunnen behouden. Um, ik stel me wat dat betreft niet echt aan bij de, bij de woorden van de heer Kramer. Um, kunst heeft soms een prijs uh, die, die hoger is dan, uh, dan welke marktwaarde dat ook kan opbrengen. Of noem het allemaal maar op. D dat is nou eenmaal zo. Dus wij willen eigenlijk een oplossing voor de kunstenaars. En in welke vorm dan ook het uh, ja, maken en creëren van jonge woningen. En wat dat betreft sluit ik dan aan bij de woorden van de heer Metters. Met Meneer Elkebali, u heeft uh, op de valreep een interruptie. Meneer Kramer. Meneer Elkebali, vindt u dat de gemeente uh, altijd voor uh, speciale doelgroepen uh, voor huisvesting moet zorgen? De gemeente is toch geen huisvesten? Meneer Elkebali. Ik neem aan dat u nu op de kunstenaars doelt. Ik vind dat uh, kunst van die aard en die, die belangrijkheid is uh, voor een samenleving. Dat de gemeente daar best wel uh, voor mag zorgen dat die kunstenaars een plek hebben in ons eigen dorp. Uh, en zoals dat nu is geregeld, is dat op zich prima en ik heb daar niks op aan te merken? Nee, meneer Elkebali, ik bedoel niet alleen kunstenaars, ik bedoel ook gewoon wonen en uh, andere doelgroepen. Uh, de gemeente is toch geen huisvester? Maar dan wilt u ook geen jonge woningen? Als ik u dan zo beluister... Als de gemeente toch geen Meneer Kabali, als u het voorstel leest, is het de bedoeling om het pand te verkopen. En dat het verkocht wordt of aan een ontwikkelaar of aan een woningcorporatie. En het zou uh, de gemeente sieren om al haar vastgoed eens een keer uh, van de hand te doen. Om daar uh, zeg maar, uh, te kijken, om dat in professionele handen te geven. Maar dat is een andere discussie, uh, meneer Kramer. Um, ik heb de stukken heel goed Het begint namelijk bij deze marieschool. En het zou een mooie aanzet zijn om ook eens te kijken... welk vastgoed we nog meer hebben, meneer Elke Voorzitter, volgens mij wilde ik antwoorden op de heer Kamer toen ik dat werd mag nog Maar dat maakt niet uit. Uh, nee, maar dit is een andere discussie. We hebben het hier over de Marie School, We hebben het hier niet over de totale vastgoedportefeuille. En ik snap dat, dat, u, uh, dat u daar iets in ziet. Maar volgens mij staat het op dit moment niet op de agenda. En daar kunnen we een keertje op een ander moment een hele discussie over voeren. Want daar hebben wij als GroenLinks zijn ook zo onze <lacht> ideeën over. Maar dat gaat nu niet uh, over, over de hele vastgoedportefeuille, maar over de Marie School. En daarvoor pleiten wij gewoon. Zorg dat de kunstenaars een, goed, een goede huisvesting hebben, dat zij gewoon. Uh, kunnen doen wat ze nu ook al doen. Dat vind ik belangrijk voor Zandvoort. Dat vinden wij belangrijk voor de samenleving. Het algemeen belang wordt daarmee gediend. In onze ogen. En zorg nou voor de jongeren. En ik ken de wethouder. Uh, en ik denk dat hij ook op een creatieve manier daarmee om kan gaan. En dat hij ook wel zo zijn ideeën daarover heeft. En ik daag de wethouder daarom nogmaals uit. Om met een creatieve oplossing te komen. Voor <lacht> dit uh, probleem. Waardoor we geen probleem meer hebben. Maar alleen oplossingen. En ik denk dat we dat allemaal willen. Dank u wel. Wet dank, dank u wel voor meneer Elgebali. Mevrouw Gurrenson. Dank u voorzitter. Um, er is feitelijk al een heleboel uh, uh, gezegd. Um, maar waar het om neergaat is het feit van willen we daar huisvesting ja of nee. en In ieder geval jongerenhuisvesting of misschien iets van de, uh, het zou ook nog een 30 30-plussen kunnen zijn. Als je dat in oogschoon neemt en je kijkt naar de, het draadvoorstel dat ervoor ligt, is het eigenlijk um, simpel gezegd iets te kort door de bocht. De beslispunten die zijn, uh, die gaan iets te ver. Dus feitelijk zou je er naar nou toe moeten gaan... en wat u ook in de raadsinformatiebrief al aangeeft... tot een, uh, een heroverweging van de, van de startnotitie. Het herformuleren daarvan van de uitgangspunten... en dan met uitwerking terugkomen richting, uh, richting de raad. U geeft dat aan. Ik kom met informatiesessies terug. Uh, ik wijs, de VVD zou er een voorstander van zijn dat u met een voorstel terugkomt. Um, we zijn het eens met de verkoop... Um, ook met het uh, niet limiteren van de doelgroep heb ik al aangegeven. En in het stuk wordt op een gegeven moment gesproken over de KEI om het daar aan te verkopen. In ieder geval er wordt er gesproken over de woningcorporatie. Nou, volgens mij is er op dit moment nog maar één in Zandvoort. En gelet op hetgeen um, uh, uh, diverse ontwikkelingen heeft dat niet onze voorkeur om uh, hun um, als partner in dit geheel te betrekken. Uh, dan gaat het even over de, de communicatie zoals die recent uh, is geweest. En we hebben daar een e-mail van uh, mogen ontvangen. En um, daar kunnen we, ik kan daar een heleboel woorden van maken. Nu vind ze vast niet leuk. Maar um, ik zal het netjes zeggen, ik vond hem um, de, de richting de gebruikers van de pand de, de communicatie abominabel. En uh, als je gaat kijken hoe de richting de Recreade is, ge, ge, ge, ge, mailtjes is gestuurd. En daar staat gewoon in, in de Maria School wordt een lokaal gebruikt voor de opslag van Recreade. De gemeente wil het pand herontwikkelen voor jongerenhuisvesting en is thans bezig om het pand leeg te krijgen. Wilt u de opslag weghalen of kunt u mij verwijzen waar ik moet zijn? Dank u voor de aandacht. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het is de manier van communiceren is die wij uh, voorstaan. We hebben er in de commissie ook al over gesproken... Ook met de uh, overige gebruikers. Uh, ga in gesprek, kijk naar mogelijkheden. Um, en dat is niet, uh, uh, Daarbij zeggen wij niet dat de gemeente verantwoordelijk is om voor huisvesting te zorgen. Zijn de mogelijkheden is het prima, maar het is voor ons geen keiharde voorwaarde dat u daarom moet voldoen, omdat wij dat niet zien als een kerntaak van de gemeente. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ik kijk helemaal naar de uiterste hoek. Dat mag. En ze wordt ook niet overgeslagen. Mevrouw van der Veld. Gelukkig. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, er is natuurlijk heel veel gezegd. We hebben ook heel veel vragen ja. gesteld. We waren een beetje te voortvarend volgens de, de wethouder. De vragen van de Open die waren niet voortvarend. Die waren juist perfect. Dat uh, is eigenlijk een manier waar, waarop ik uh, niet behandeld wens te worden. Als fractie. Dat gezegd hebbende. Um, verder. U komt met een raadsinformatiebrief. Als u met die raadsinformatiebrief was gekomen zonder het hele stuk erachteraan, had u waarschijnlijk veel minder vragen gehad en veel minder verzet op gekregen. U wilt namelijk in ene zomaar de Marieschool verkopen. GBZ vraagt zich ten eerste af wanneer is er door deze raad besloten dat wij afstand doen van onze gemeentelijke bezittingen? Moeten we alle tafel zilver wegdoen? Waar is dat uh, besluit? Ik weet van niets. We vragen ons ook af, waar gaat u uh, de kunstenaars huisvesten? Tuurlijk, u heeft daar geen contractuele verplichting. Dat klopt. U heeft ook geen uh, uh, langdurig contract met de kunstenaars. Ook dat klopt. Ze weten ook dat ze daar inderdaad uh, niet voor altijd zullen blijven zitten. Want anders heb je namelijk een vast contract... Maar als je op korte termijn mensen zomaar eruit wil sturen... en uh, mijn collega aan de overkant, mevrouw Curensen... haalt het net ook al aan. Uh, en Niet alleen de recreatie, maar ook de speelvijver. Als je organisaties nu al gaat aanschrijven van... wij gaan dit doen, terwijl uw raad daar nog een besluit over moet nemen... Moet iets een pietje voorbarig. En dan mogen wij geen vragen stellen over de uitvoering. Ik vind het een beetje een vreemde zaak aan het worden... Uh, verder, ik heb het niet gehoord, maar u schijnt inderdaad op de radio... Uh, juist wel antwoorden gegeven te hebben op vragen die wij gesteld hebben. En uh, ja, het begint een steeds raarder ding te worden. Nogmaals, waar is het besluit dat de Maria School verkocht moet worden? Wanneer heeft de raad dat besloten? Waarom moet het überhaupt verkocht worden? Wat denkt u dat het aan waarde... Op, uh, wat, wat is de waarde? En... Ja, jongerenhuisvesting, tuurlijk zijn wij daarvoor. We hebben niet voor niks onze handtekening gezet... onder de raadsovereenkomsten. Maar het gaat er wel om, het moet op een plek zijn waar het ook kan. Ik als wij daar uh, zonder parkeergelegenheid jongeren hu willen huisvesten... dan ga je de buurt daarbij ga je weer extra belasten. Of wordt het, net zoals bij het louis carré, dat je een bepaalde plek moet afnemen voor 100 euro per maand. en dat je elders niet mag parkeren. Dat zijn, allemaal, dat zijn wel degelijk vraagstukken die je in, over, in overweging moet nemen. voordat je daar een goed besluit over kan nemen. En als ik dan antwoorden krijg van. het is niet opportun om daar nu op te antwoorden. dan ben ik er ook klaar mee. Ik zou zeggen: trek die. Uh, ik zou het bijna zeggen: keutel maar nee. Haal alstublieft het voorstel weg. en kom met een ander voorstel. En een motivatie waarom de meneer Schoold verkocht moet worden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Volgens mij heb ik iedereen in de eerste termijn het woord gegeven. Dan is nu het woord aan de portefeuillehouder meneer Berensen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb de neiging om met de laatste spreker te beginnen, maar ik doe het niet. Uh, ik heb eh, in de eh, raadsinformatiebrief die ik naar aanleiding van de discussie die wij gevoerd hebben in de commissie eh, aan u gestuurd, heb ik nog eens een keer weer de overwegingen eh, die geleid hebben tot, eh, tot dit voorstel, heb ik, u, eh, heb ik u aangegeven. En ik ben blij, mevrouw Koper, dat u ons creatief en voortvarend vindt. Uh, in die raadsinformatiebrief daar staan ook een aantal volgens mij toezeggingen... die ik in de commissievergadering al gedaan heb. En die ik ook uh, zeg maar nog eens keer weer schriftelijk heb aangegeven. Ten aanzien van uh, hoe wij omgaan met uh, de huidige bewoners van, uh, van de Maria School. En ook van hoe wij verder om willen gaan met zeg maar, de informatie naar u toe als, uh, als raad. En u meenemen in het hele traject. Ik heb... Uh, Duidelijk aangegeven van wat de intentie is van, uh, van de Raad. Dat is uh, jonge huisvesting. Of van het college, dat is uh, jonge huisvesting. En um, ik kan pas echt aan de slag op het moment dat ik een groen licht heb van u gekregen om te zeggen van ja, wij kunnen daarmee akkoord gaan. Uh, ja, er moeten nog een aantal voorwaarden ingevuld worden. En uh, ja, wethouder kom eh, regelmatig bij ons op de lijn om te zeggen gewoon van... Eh, dit is de stap die wij nemen en als u daar echt behoefte aan hebt... dan wil ik daar ook nog wel weer in het vervolg een, een, een, een besluit voor eh, aan u voorleggen... dat u eh, instemt met de vordere procedure. Maar ik moet wel, u moet mij wel een handvat geven om in ieder geval ergens mee te kunnen beginnen... En als ik geen handvat heb en ik moet aan projectontwikkelaars gewoon vragen van in, in het blauwe hinein van uh, wilt u uh, een plan maken voor die school. Dan zegt waarschijnlijk ieder ontwikkelaar van sorry maar dat doe ik niet van geef me eerst maar de zekerheid dat er überhaupt een verkoop tot stand komt. En wat dat betreft hebben we toch een beetje het kip in het uh, ei verhaal. Dus ja, er moeten nog een heleboel dingen gebeuren. Uh, ja, wat ons betreft is jongerenhuisvesting. Ik heb in het stuk aangegeven, er staat ook in de startnutritie... hoe we met het parkeren om willen gaan. Dus die vraag die begrijp ik niet helemaal, want er staat heel nadrukkelijk in... dat net zoals in andere gemeentes er oplossingen zijn... waarbij wij vragen aan de huurders om af te zien van zeg maar, het aanvragen van parkeervergunningen... en zodanig dat dat, uh, zeg maar, uh, dat, dat opgelost kan worden. Um, en daarmee uh, um, veroorzaken we volgens mij geen overlast voor, uh, voor de buurt. Ik zou me wel nog voor kunnen stellen dat we bij wijze van spreken op eigen trein. En die mogelijkheid die is er om daar bijvoorbeeld nog een parkeerplaats voor een green wheel um, of uh, elektrische auto uh, te creëren. Zodanig dat uh, de bewoners van, uh, van straks de Marieurschool daar gebruik van kunnen maken. En dat past denk ik ook helemaal in het groene beleid. Uh, meneer Elgebali, waar u uh, een voorstander van bent, om te zeggen van uh, het gaat niet meer om autobezit, maar het gaat om autogebruik. Um, OPZ, um, u stelt een discussie over zeg maar, um, um, ja, subsidie wel of niet aan kunstenaars. Uh, dat valt volgens mij onder cultuurbeleid. Daar is dit stuk niet voor... Uh, ik begrijp wel van dat u dat uh, ter discussie stelt, maar ik denk uh, uh, uh, dat dat uh, ik denk het tweede halfjaar jaar uh, aan de orde komt. Uh, omdat wij uh, als raad ook vastgelegd hebben dat we in het tweede halfjaar jaar met een cultuurnota komen. En daar worden denk ik dit soort zaken uh, opgelost. Uh, en dan zal ook duidelijk blijken van hoe de raad hier tegenover staat en of je kunstenaars wel of niet moet subsidiëren en tot welke mate en in welke mate dat dan zal moeten en op welke manier. Um, ja, uh, meneer Metters, u zegt van ja, moet het pand op, uh, op de lijst blijven staan als monument. Um, in de commissievergadering hebben we het daar ook over gehad. Uh, dat is wat mij betreft op dit moment niet aan de orde. En ik, zie, ik merk ook dat in de hier verschillend over geoordeeld wordt. Want de een die zegt van wij vinden het een monument. En wij vinden dat het belangrijk is dat het als een monument blijft. Uh, en de andere die, u bent kennelijk van mening dat zeg maar, en met u nog iemand anders geloof ik. Die zegt van het mag wat mij betreft van het monument af. Je zou wel eens, he, want daar hebben wij natuurlijk ook wel naar gekeken... kun je het in een wat groter verband ontwikkelen? Nou, zover zijn we gewoon op dit moment nog niet. En de vraag is dan van wil je nog tien jaar wachten... totdat er bijvoorbeeld een besluit genomen is over de kerk... of die wel gecontinueerd wordt of niet. Uh, maar uh, ik denk dat we geen tien jaar moeten wachten... want dat kan ook maar vijftien jaar worden en misschien wel twintig jaar... en misschien komt die gelegenheid wel nooit. Dus ik zou in ieder geval daarin toch wel op voor willen beduren. En wat mij betreft, ik vind het een mooi gebouw. En ik zou het doodzonde vinden als we dat gebouw gaan slopen... om daar zeg maar, een nieuwbouwcomplex eh, neer te zetten. Eh... U vraagt ook van, van, ja, hoe zit het nou met die voorwaarden voor jongerenhuisvesting, wat voor garanties? Nou, die garanties kun je volgens mij heel duidelijk inbouwen in, op het moment dat je zeg maar, met uh, mogelijke potentiële kopers in de slag gaat. En dan kun je een aantal voorwaarden meegeven en zeggen van, dat en dat willen we. En jongerenhuisvesting één van, en dat moet snel gebeuren wat mij betreft, het kan niet zo zijn dat het à la de watertoren, dat het, zeg maar, dat het pand gekocht wordt... en daarna duurt het nog twintig jaar... voordat daar werkelijk wat aan gerealiseerd wordt. Dus in die zin kunnen we, denk ik, met elkaar... kunnen we eh, daar eh, zeg maar, duidelijke voorwaarden aan koppelen... en dat zou volgens mij ook eh, voldoende garanties moeten kunnen bieden... dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Eh, nee, meneer Van Tichler, er is nog geen taxatierapport. Want ik, uh, ik heb gezegd van waarom moet ik kosten maken op het moment dat ik nog niet weet wat, er, wat we gaan doen. Dus er is nog geen taxatierapport. Um, um, of er andere mogelijkheden zijn voor andere doelgroepen. Um, wij hebben met elkaar volgens mij geconstateerd dat er behoefte is aan jongerenhuisvesting. En vandaar omdat er zo heel erg weinig is in deze gemeente voor jongerenhuisvesting... En omdat het pand denk ik, wat dat betreft... heel goed daarvoor geschikt te maken is... daarom we, steken wij een op jonge huisvesting. Um, en ik denk dat dat op zichzelf ook een legitieme zaak is. Uh, u vraagt van alternatieven. Ja, um, uh, ik weet niet wat voor alternatieven u dan op, he, op het oog heeft. Maar um, uh, andere doelgroepen... maar dat hoor ik dan uh, misschien nog wel van u in, uh, in tweede termijn. Ten aanzien van, maar dat heb ik net al aangegeven, denk ik... en ik heb dat ook eh, volgens mij verwoord in de informatiebrief... dat eh, ja, als we kijken naar eh, het zoeken voor alternatieven voor de huidige eh, bewoners daarvan... ja, daar wil zeg maar, het college in overleg treden met eh, de huidige bewoners... om te kijken van, kunnen we daar goede alternatieven voor bieden... We hebben, en dat heb ik ook in de commissievergadering heb ik aangegeven: van we hebben zeg maar ruimte boven de brandweerkazerne op dit moment. Daar zouden twee, en misschien wel drie eh, kunstenaars eh, zouden daar gebruik van kunnen maken. Alleen ik vind wel, en dat vind ik wel in alle eerlijkheid, van het kan niet zo zijn dat de kunstenaars op hun handen blijven zitten en zeggen van eh, het is nu een probleem van de gemeente. Dus ze zullen wat dat betreft, en daarom heb ik ook geschreven van we zullen in overleg gaan. Maar ik verwacht ook dat er zeg maar, een bepaalde bijdrage komt van de kunstenaars... Eh, om eh, mee te zoeken naar een eh, bevredigende oplossing. Um, ik heb... Um, um, uh, even kijken voor D66, kwam dat vragen van... Um, ja, waar zijn die verbouwingskosten? Wat